Het weer droog, koelt af naar 9 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon en tussen de 13 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, We hebben even verkeersinformatie. Er wordt dit weekend op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Dat zorgt op dit moment op twee snelwegen voor file. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat tussen Schiphol en Nieuw-Venep 2 kilometer. Op de A12 Utrecht naar Arnhem tussen Maarn en Venendal west ook 2 kilometer.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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond, Bas Dost speelt volgend jaar in Duitsland. De spits verruilt 1 van Wolfsburg. Nou, ik heb het gevoel dat ik, dat ik ga spelen daar. En als ik, als ik me gewoon uh, goed voel, dan, uh, dan heb ik het gevoel dat ik daar... Uh... ...iets moois van kan uh, gaan maken. En nog een week en dan brandt het EK voetbal los. Of Oranje er klaar voor is, dat vragen we straks aan Oranje-watcher Bas Stigler. De geblesseerde Joris Matthijsen denkt dat hij wel op tijd klaar is. Ik heb absoluut het gevoel dat ik volgende week zaterdag fit ben. Maar ja, je kan het niet met zekerheid zeggen. Dat, die zekerheid heb je nooit. Ik zou gewoon dinsdag of woensdag uh, vol bak mee moeten trainen en dan zien we het wel. We hebben gesprekken met Arjen Robben en Stijn Schaars. En de oudgediende Ronald de Boer en Hans van Breukelen... die spreken hun verwachtingen uit. Er wordt op hoog niveau gegolft in Vlaardingen door vrouwen. De Nederlandse troef is de nummer 1 van Europa-crystal-bouillon. En door haar goede prestaties wordt ze tegenwoordig zelfs herkend op straat. Nou, heel af en toe. Dat er wel eens een golfer dan mij herkent... en zegt van eh, crystal-bouillon En dan ik hoop dat het niet zoals westen Snijder ooit gaat gebeuren... dat je bijna niet over straat komt. Maar dat zal zeker... Niet gebeuren. En, uh, het is wel eens leuk. Verder natuurlijk Roland Garros. De laatste ontwikkelingen rond de omkoping in het Italiaanse voetbal. Italië speelt momenteel tegen Rusland trouwens. En die Italianen staan met 1-0 achter. En John van Zweden, een van de eigenaren van Swansea City... vertelt hoe hij zijn trainer kwijtraakte aan Liverpool. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. De topscorer van de Eredivisie vertrekt dus naar Duitsland, Bas Dost. Hij gaat van Heerenveen naar Wolfsburg. En Dost is er hartstikke gelukkig mee. Ja, ten eerste ben ik uh, natuurlijk heel blij mee omdat het uh, eindelijk klaar is. Uh, het heeft natuurlijk een poosje geduurd. Ik heb vanaf het begin af aan gezegd ik wil het voor uh, 1 juni wil ik het geregeld hebben. Nou, kijk eens aan. 1 juni is het geregeld. Uh, ja, waarom Wolfsburg? Ik denk dat ik... Uh, Vroegtijdig al in, in, in december benaderd ben door hun. Uh, nou is dus het langdurig doorgegaan. Toen wou ik nog niet weg, want ik wou het seizoen hier afmaken. En toen vervolgens uh, heb ik een gesprek gehad met de trainer. En ik denk dat, uh, dat dat moment toen dat was geweest, dat gaf de doorslag. Ja, wat zei het allemaal tegen jou? Ja, daar hoef ik natuurlijk niet helemaal over in te treden, maar uh, ja... Het, het was in ieder geval zo, zo van dat hij in ieder geval wist wie ik was. Want je hebt altijd nog maar het idee van heel veel trainers van ik, ik wil je halen. Maar ik uh, weet eigenlijk niet eens wie je bent. Maar uh, ik had direct het gevoel dat hij heel veel uh, van me wist. En uh, veel met me van plan is. Dus uh, mm -hmm. ja, ik heb er zin in. Ja. En, en waarom denk jij dat die Bundesliga, want dat heb je ook wel eens vaker gezegd. Dat, dat je zin hebt in die Bundesliga. Waarom zou die zo goed bij jou passen? Nou, ik denk ten eerste dat het veel zwaarder wordt dan, uh, dan wat ik nu gewend ben. Ten eerste, ik, ben, ik ben, ben toe aan een nieuwe uitdaging. Weet je. je bent uh, fysiek, fysiek gezien ben ik niet, uh, nog niet erg sterk. En, en het zijn ook keuzes die je maakt. De Bundesliga staat ook bekend om zijn, om zijn kracht en uh, power. Ja, ik denk dat ik uh, uh, daarin ook de ideale trainer heb die mij uh, daarin kan trainen. Dus uh, ja, Dat is de hoofdreden van de Bundesliga. en Ik, ik moet zelf maar laten zien dat ik, uh, dat ik, daar, uh, dat ik daarbij pas. Het is een mooie, mooie stap weer als je gewoon kijkt naar de carrière. Hè? Hoe het allemaal met jou gaat. Het, geleidelijk en steeds een mooie stapje hoger. Is dat ja. allemaal bewust? Ja, natuurlijk. Dat, dat zijn bewuste keuzes. Ik denk uh, dat het absoluut niet goed was geweest... om nu ergens heen te gaan uh, waar, je, waar je als vierde spits wordt uh, binnengehaald. Dus, uh, nou, ik heb het gevoel dat ik, dat ik ga spelen daar. En als ik, als ik me gewoon uh, goed voel... Dan, dan heb ik het gevoel dat ik daar uh, iets moois, moois van kan uh, gaan maken. Ja, Val, Val, Wolfsboek. Dan heb je dat bekende automerk. Ik weet dat het een hele rijke club is, dat er veel kan. Maar schets de club verder eens voor mij? Welk beeld heb jij daarbij? Uh, nou, dan schets je het al aardig, moet ik zeggen. Uh, ja, een bekende trainer natuurlijk is er, is er aanwezig. Ze zijn vier jaar geleden kampioen geworden. Ja, wat is het? Ik, ik ben ook in een, in een stadje geweest. Dat is op zich niet, uh, niet groot. Maar daar het, uh, ja, dus echt om vijf uur rijdt alle, alle volkswagens naar buiten. Want uh, die mensen zijn klaar met werken. En voor de rest is het heel, heel rustig eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, ik heb er ook nog niet, op basis daarvan, nog niet zo, uh, zo kijk op. Maar ik, ik was direct toen ik bij het stadion kwam. Uh, ik heb één keer daar gekeken, het stadion bekeken, met de trainer gesproken. Ja, dat totaalplaatje was voor mij. Uh, Heel goed. Ja, het, is een, het is een club met ambities en dus inderdaad ook heel veel geld. Dat betekent ook dat er altijd veel gebeurt. Die maghat kan veel kopen, die krijgt veel geld. Uh, dat kan het voor jou misschien ook weer lastiger maken. Dat je daar meteen moet staan en, en je meteen moet laten zien. Ja, maar ja, dat, dat, dat gaat samen met provoetbal, uh, profvoetbal, denk ik. Uh, ik kom daar binnen als de topscorer van Nederland. Dus, dus er zullen vanuit, uh, vanuit uh, het publiek ook veel verwachtingen zijn. Dat is alleen maar lekker, denk ik. Het is voor mij een, de ideale uitdaging om te laten zien dat ik dat, ik dat, dat, ik dat kan. Ja. Kan ik het niet, dan uh, moet, ik me daar, uh, moet ik me daarbij neerleggen. Maar dat, uh, dat zit ik niet Daar moet je niet vanuit gaan. Hoeveel, hoeveel, hoeveel doelpunten heb je de trainer beloofd? <laughs> Wie veel <wil> toren? <het> <laughs> ja, dat, dat, in ieder geval veel. Dat is, dat is duidelijk, want anders haalt hij me niet. Maar nee, we zijn niet echt ingetreden op uh, een specifiek aantal. Nee. Uh, het feit dat je weggaat. Je zegt, ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Je verlaat dus hier en, en daar wil ik het toch nog even met je over hebben. Want ja, Van Basten komt hier. En dat is toch naam. Is het in die zin voor jou nog een dilemma geweest? Ja, dat was uh, uh, halverwege toen het natuurlijk bekend werd. Toen uh, stond ik, denk ik, rond de 16, uh, 16 goals. Nou, dan uh, toen had ik echt het gevoel dat het, dat het. Ja, dat was wel iets nieuws. Ik, ik had wel het idee van dat, dat zal. Uh, het zou kunnen dat ik uh, zou blijven. Maar ja, dan, dan, toen kwam er een fase dat ik elke week begon te scoren. En dat het echt uh, heel lekker liep. Ja, en dan komt de een naar de andere club. En dan, uh, dan heb je zelf ook wel het besef van dit, dit is de tijd om te gaan. En dan moet je eigenlijk niet uh, afhankelijk van de trainer uh, willen blijven. Want je, je moet daarvan profiteren bedoel je. Van de situatie ja, zoals ik op dat moment is. Precies, Jij en, uh, was hot. En, precies. Uh, en, en als je kijkt naar mijn contract, er staat er 7 miljoen in. Volgend jaar ben ik 5 miljoen, dus voor Heerenveen is het ook de ideale periode om mij te verkopen. Dus al met al is het win-win, denk ik. En uh, ik heb de mensen net nog gesproken, dus ze zijn er ook blij mee. Dus ja. uh, ze Wij? zijn blij dat ze van me af zijn. Bas Dost was dat. Opmerkelijk open trouwens over dat alles wat in zijn uh, contract staat. Uh, Bas Stigler, andere Bas, goedenavond. Robert, goedenavond. Uh, morgen over een week, jongen. Het gaat hard. Het nou ja, het, het gaat ook weer niet hard genoeg, want dat, ja goed, het, wat ik ervan vind, dat boeit allemaal niet. Maar volgens mij geldt het ook wel voor de spelers, die willen gewoon dat het begint. Ja, maar jij toch ook wel? Jawel, maar dat vind ik niet zo belangrijk verder. Oh, oké. Okay. Uh, je hebt al heel wat uh, toernooien meegemaakt. Uh, je maakt de selectie en de staf nu alweer een paar weken mee. Uh, wat is jouw indruk? Hoe, hoe staan ze ervoor als je het vergelijkt met het afgelopen WK? Nou, kijk, het grote voordeel in vergelijking met dat WK... is dat ze nu eigenlijk al van tevoren wisten wat ze wilden. En dat is dus niet zo uh, anders dan wat ze twee jaar geleden hebben gedaan. Want er is wel driftig gespeculeerd over... moeten we het proberen met Huntelaar en Van Persie voorin. Dat vond volgens mij heel Nederland. Maar ik denk dat de bondscoach het eigenlijk nooit serieus als optie heeft gezien. Die is vier jaar geleden bij de KNVB begonnen. Die heeft gezegd, dit is het systeem dat ik wil spelen. Dit is de manier waarop ik het wil doen. Um, en dan zou het ook wel heel gek zijn dat je nu een paar weken voordat er een toernooi begint ineens zegt, nou ik ga het toch maar anders doen. Ja, dus en... die, die, die, ik denk dat hij altijd gezegd heeft, nou ik kies voor een spits en dat is dan in zijn geval toch van Persie. En ik wil aan de buitenkant mensen met diepgang en niet allemaal mensen die in de bal komen. Dus mm. het, het is ook weer niet zo moeilijk eigenlijk. En het feit dat hij het nu heeft laten zien is eigenlijk omdat hij dan aan heel Nederland wil laten zien dat het niet werkt. Nee, nee, nee. Dat, dat kwam bij de persconferentie vanmiddag te sprake. Die suggestie werd gewekt, dan heb je nou een soort spelletje gespeeld. En dat, hij werd echt een beetje boos. En ik had ook wel het gevoel oprecht. Van Marwijk is geen man van spelletjes. Van Marwijk is geen man die dat op die manier doet. Mm. Uh, uh, maar toen zeiden wij van ja, maar je deed het wel. Toen zeiden we, ja, maar ik had ook niet iedereen. Ik had Robben nog niet, want die was er pas net bij. En ik had Affelay nog niet, dus ik moest daar wel anderen neerzetten. En vergeet ja. niet, op het WK heeft hij de eerste wedstrijden... ook met Van der Vaart aan de buitenkant gespeeld... toen Robben nog niet beschikbaar was. Ja. Uh, maar even terug uh, naar mijn vraag. Hoe, hoe, uh, hoe denk je dan dat Oranje er nu voor staat... als je het vergelijkt met het WK? Gelijk dus? Ja, ik, dat is wel moeilijk. Kijk, ze, Twee jaar geleden speelden ze in die voorbereiding... juist ongelooflijk goed voetbal. Uh, die wedstrijd in, in Mexico of tegen Mexico in Freiburg, die was van een heel hoog niveau... toen eigenlijk voor het eerst aflaai opstond... Die 6-1 tegen Hongarije was weergeloos. Die wedstrijd had, uh, dat Robben geblesseerd raakte. En dat heb ik nu niet gezien. Um, dat zegt dus niet altijd wat. Want ik vond het voetbal van Oranje op het WK eigenlijk weer wat minder. Dat viel misschien wel weer een klein beetje tegen. Ja. Maar als je puur de voorbereiding naast elkaar legt... Ja, dan was het twee jaar geleden wat mooier en wat leuker dan nu. De Buitenwacht is kritisch, eh, kranten, tv-programma's en wij eh, op de radio natuurlijk ook. Je, soms hoor je weinig optimistische eh, geluiden. Uh, hoe, hoe gaat Van Marwijk daarmee om? Ja, ja. Kijk, ik denk dat hij liever positieve geluiden hoort, maar dat, als dat niet zo is nou, dan haalt hij zijn schouders op en dan zegt hij dan maar niet. Ik denk niet dat hij daar heel erg wakker van ligt. Um, kijk, kritiek hoort erbij. Dat, dat, je ziet het ook in Duitsland... Hè? want Duitsland voetbalt ook nog niet zo goed. Mm -hmm. en nou zat ik gisteren te kijken naar uh, Duitsland-Israël... en nou vind ik dat Duitsland een stap verder is dan Nederland trouwens... want die spelen niet goed, maar die controleren beter dan dat wij dat kunnen... wel de wedstrijd. Ik heb de eerste helft zitten kijken... en ik schakelde vijf minuten te laat in en toen dacht ik... wie zou de keeper van Duitsland eigenlijk zijn? Want die kwam namelijk de eerste helft niet in beeld. Mm. Dat is meestal een goed teken. Mm -hmm. ja. Dus daarin zijn ze wel verder. Maar ook daar was het nog niet geweldig. En die stond met Scholl, die oude international... in de rust de boel af te branden. Dus dat is van elk land. Je bent een groot voetballand. En als het dan niet goed gaat, dan krijg je kritiek. Ja. En ik denk dat alle betrokkenen... geldt ook wel voor spelers hun schouders ophalen... en zeggen, nou ja, dan niet. Ja. Overigens zit ik met een schuin oog... Uh, naar uh, Italië, Italië. Rusland, uh, te kijken. En? Ja, ja 0-1 nog steeds. Oh. Voor uh, een goal. Door wie, weet ik eigenlijk niet. Nog een kleine 20 minuten, maar de Russen staan voor... Italianen die, uh, ja, die hebben momenteel ook wat anders aan een hoofd. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar die overtuigen ook nog niet. Maar even terug naar die uh, uh, kritiek uh, waar we het net over hadden. Je sprak vandaag met Anja Robben. Later dit uur gaan we hem uitgebreid horen. Nu vast even een opvallende uitspraak. Zijn reactie op de kritiek richting Oranje. Ja, maar dat is, dat, dat is normaal. Ik denk dat je natuurlijk... Uh, kijk, de verwachtingen zijn gewoon heel hoog. Hè? En dan, dan is dat gewoon normaal. Dan hoort het erbij. En dan, dan moet je er ook niet moeilijk over doen. Maar goed, uh, ik denk dat wij als ploeg... Uh, net zo goed als, als iedereen in Nederland... Uh, elke wedstrijd gewoon een topwedstrijd neer willen zetten. En uh, we moeten het met z'n allen doen. Hè? Met, met z'n allen in Nederland. Met uh, de pers en, uh, en, en, en het volk. En, en wij als, als, als groep. Uh, dus als, we iedereen, als iedereen daar... Uh, volledig erachter staat, Dan uh, gaan wij uh, vol aan de bak, uh, 9 juni. Nou maar als je hoort het. Jij en ik. Wij moeten ook aan de bak. Ja, het harmonie-model. hè. Ja, we moeten, het uh, we komt het later nog. Ja, nee, dat zal allemaal wel. Kijk, ik, ik vind dat je in, in ons vak, dat vind ik in ieder geval van mezelf, ik moet geen supporter zijn. Want dat werkt niet. Ik hoop natuurlijk dat Nederland zelf toch kampioen wordt, want daar ben ik toch Nederlander voor, maar... Ik vind dat ik het wel enigszins objectief moet kunnen gadeslaan. Spelen ze goed, spelen ze goed en spelen ze niet zo goed... dan moet ik zeggen dat het niet zo goed is. Ja, ik... En voorlopig vind ik het nog niet zo goed. Vooral verdedig het niet. Kritisch uh, blijven volgen, maar wel met het hart op de goede plek... richting Oranje. Moeten we het zo zeggen? Nou, dat mag je zo zeggen, ja. ja. Uh, dan naar de persconferentie van de Wonscoach. Uh, belangrijk gespreksonderwerp was uiteraard Joris Matthijsen... en zijn hemstringblessure. Uh, Bert van Marwijk ondervraagt door collega Bert Maaldrink over Matthijsen.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 Ja, de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Die kan gelijk cruciaal zijn, Bas. Uh, Denemarken wellicht de zwakste broeder in, het, uh, in, in, in de pool. Um, heb je enig idee hoe de defensie eruit zou zien, ook als Matthijsen niet fit genoeg is? Ja, dat is niet zo moeilijk, want er staat daar namelijk of Bouma of Vlaar. Um, in die volgorde normaal gesproken. Want Bouma heeft, hebben we in ieder geval in de eerste twee oefenwedstrijden van deze week gezien, laten we zeggen de oudste rechten. Um, maar goed, wie weet dat Vlaar als Bouwman nog niet helemaal fris is en 100% een kans zou krijgen morgen. Dat zou ook maar zo kunnen. Mm. En als die het geweldig doet enzovoort. Um, maar ik denk dat dat wel echt een probleem voor het Nederlands zelf zou zijn. Je ziet nu dat die verdediging nog een beetje krakkemikkig oogt. Omdat daar van de vier die daar eigenlijk al twee jaar staan, nu er ineens twee niet meer zijn: Pieters natuurlijk en Matthijssen. Dat de rechtsback van de wiel eigenlijk ook zijn vorm nog niet te pakken heeft, de power mist. En ook nog wat ongelukkig is. En dan vind ik dat het heel matig oogt. Dus Matthijsen is echt broodnodig achterin. Ja, de, de uh, fabriek moet nog uh, op toeren komen, wellicht. Laten we het daar maar even op houden. Morgen die uitzwaaiwedstrijd tegen Noord-Ierland. Ik kan me er nog een herinneren van... Uh, ja Uit Fluit maakte Willem Visser van de voorkant ervan. <laughs> uit Fluit wedstrijd wellicht. Uh, gezien de geschiedenis. 1-0 verloren. Was dat nou in 2006? Uit mijn nee, hoofd 2004. 2004 alweer. Tegen Ierland. Ja, 1-0 uh, Met dik advocaat als bondscoach. <laughs> en toen maakte Robbie, Geen, Robbie Keen de enige goal van de wedstrijd. En <laughs> toen... Had het zelf al van de KVB te horen gekregen dat ze nog een ererondje moesten lopen door ja, het stadion met Jaap Stam toen. Het met een bosje bloemen en inderdaad Jaap Stam. <laughs> <laughs> dat was geweldig. Die gooide ze bos bloemen onder zijn stoel die liep en die vloek vloekend naar binnen van weg met je ereronde. Ja. Ja. Dat was verschrikkelijk. En ja. Volgens mij heeft de KVB ook vanaf dat moment besloten dat ze het geen Uitzwaaiwedstrijd meer ja. willen noemen. Maar goed, dat is een hardnekkig ding, want dat blijven wij dan zo doen. <laughs> ja, het was, ik zat op de tribune, het was echt een genante vertoning. Uh, durf je een voorspelling te doen voor morgen? Voor uh, wie de elf zijn die het morgen moeten gaan doen? Ja. Nou, dat is even een beetje over zitten, soebatten met een aantal collega's. Want wij vinden dat tijdens training ook leuk om het daarover te hebben. Uh, kijk, er zijn eigenlijk maar. er zijn eigenlijk steeds minder posities. Um, waar je over kan discussiëren. Kijk, voorin ben ik van overtuigd blijft het gewoon staan zoals het stond. Zeg maar de voorste vier en die twee controlerende middenvelders ook. Dat zal hij wel weer hetzelfde doen als tegen Slowakije. Um, achterin is dan alleen de vraag wie speelt de linksback. Ik denk dat is het enige waar ik nog niet zeker van ben. Of dat hij zegt, ik geef nu toch maar weer Willems een kans, of dat hij schaars dan maar laat staan. Um, en afhankelijk van of Bouwman fit genoeg speelt hij of anders vlaar. En voor de rest lijkt het mij wel ongeveer hetzelfde als Slowakije. Ik verwacht geen, geen grote veranderingen eerlijk gezegd. Nee, oké. Okay. Geef ik je nog even op de valrijd mee dat Rusland op 2-0 is gekomen tegen Italië. Nou, dat vind, vind ik toch wel een uitslag eerlijk gezegd. Ja, die gaat de wereld over. En gaan wij even luisteren naar een gesprek dat jij eerder had met uh, een van de kandidaten voor die links-achterpositie, Stijn Schaars. Je komt hier aangelopen en je zegt: Ik ben een beetje stijf. Kom je op leeftijd? Nee, nah, valt er mee maar... We hebben net getraind en het is dus de tweede dag na de wedstrijd. Uh, net even lekker gegeten en dan kom je even te zitten. En dan uh, moet je weer opstaan. Hè? Terwijl ik lees dat je zegt, ik speel eigenlijk meer met hoofd dan met mijn voeten. Nu als linksbek. Je ja, hooguit pijn in je hoofd moeten hebben. Ja, inderdaad. Nee, Er wordt wel meer, meer gevraagd van mijn uh, concentratievermogen. Ja. Uh, op het middenveld gaat alles natuurlijk. Daar speel je al uh, vanaf je geboorte, uh, wijze van spreken. Dat uh, zit er allemaal in. Maar uh, op linksback is het toch anders. Dan moet je veel meer nadenken. Is ik positioneel goed? Uh, wat gebeurt er als we nu balverlies leiden? Kan ik kan, kan niet verrast worden? Zulke dingen. Daar ben je nou veel meer mee bezig dan uh, op positie als middenvelder. Maar daar word je toch gek van? Of niet? Nee. Je kan toch niet de hele tijd denken als je in het veld staat? Je moet er gewoon juist kunnen vertrouwen op automatisme. Ja, maar die moeten dus groeien. En, uh, nou, dat je... is lekker met nog een week. Ja, nee, maar kijk, het gaat wel heel snel. Uh, als je veel traint uh, op het hoge niveau waarop wij trainen. En dan uh, maak je eigenlijk elke dag stappen. En, uh, dus, dus voor mij gaat het wel heel snel. Alleen je, je bent gewoon meer bezig met je hoofd dan dat je echt deelneemt met, met je voeten zoals je doet als middenveld. En dan denk je alleen maar in oplossingen. En, en, en, hoe kan ik uh, spitsvrij spelen ofzo. En nu is het meer van, uh, als we nu balvlies leiden, sta ik goed ten opzichte van mijn centrale verdediger. Mijn directe tegenstander kan hij niet uh, een actie maken, weet ik veel. Dus uh, dat is gewoon even anders, maar daar, daar, daar wen je wel snel aan. Er is natuurlijk veel gezegd over linksbacks. Uh, er is ook over jou gezegd, ja, vroeger is hij wel linksback geweest. Ik begrijp dat hij de C'tjes is geweest. Dat is nooit echt serieus toch iets geworden? Nee, maar het wordt ook allemaal nou weer erbij gehaald. Ik ben een keer naar gevraagd, dan heb je wel eens linksback gespeeld? Ik zeg ja, een helft tegen Benfica, toen ze met die man stonden. En in de C-jeugd heb ik een keer linksback gespeeld. Dus. Uh, maar dat mag geen naam hebben. Het, is nu gewoon, het komt nu ter sprake omdat onze uh, nummer 1 linksback Erik Pieters die is gewoon geblesseerd. Uh, Jeter Willems is nog jong, doet het goed. Ja, en dan, dan houdt het houdt het eigenlijk een beetje op. Bouw misschien misschien. Misschien Boulourouche nog. Die zou je er niet kunnen zetten. Ja, dan kom je bij mij uit. Ja, nou ja of misschien wel andersom. Misschien komt het wel eerst bij jou uit en dan bij nou, de rest. oké, okay, precies. Daarom anders zouden ze hem daar niet proberen. Maar uh, het, het gaat erom dat je gewoon niet een, een directe linksback nu hebt... die daar al uh, jaren speelt, laat maar zeggen. Uh, Van Bronkers is gestopt. Uh, uh, Pieters is geblesseerd. Ja, en dan, dan ga je zoeken naar alternatieven. En, uh, ja, Heb ben... je het gevoel dat de bondscoach... Uh, Zeg maar ...jou wel soort eerste keuze ziet... ...omdat hij dat op Wembley geprobeerd heeft... ...in die wedstrijd tegen Engeland... ...en daar na afloop eigenlijk al meteen wel vrij positief over was. Nou ja, kijk... Eh, ...ik denk dat hij wel weet wat hij aan mij heeft. Ik, ik zit nu al jaren bij het zelf door. ...ik speel niet altijd... ...omdat natuurlijk op het middenveld ontiegelijk veel kwaliteit loopt... ...en, en je daar weinig aan spelen toe komt. Maar ik heb een, een, een heel goed seizoen doorgemaakt in Portugal... ...ik ben alleen maar sterker geworden... ...en eh, ik denk dat ik daar in Wembley ook gelijk heb kunnen laten zien... ...dat dat, dat ook zo is... ...en dat ik gewoon met dat niveau mee kan. En uh, daar vertrouwt hij wel op natuurlijk. En, uh, nou, ik hoop dat ik aan het spelen toe kom. Ja. Nou, zeg je net al, in Portugal is het dan één keer toevallig in een wedstrijd gebeurd... dat ik even linksback stond. Het moment dat ik van jou bij sporting het meest voor de geest kan halen... is het geloof ik tegen Maritimo dat je te rechts buiten met een bal achter die stand bij langs twee mensen voorbij gaat. Ja. Dus is dat zo dat je eigenlijk overal wel uit de voeten kan dan? Nou, ik ben wel allround, ja. En, uh, ik ben in ieder geval in Portugal veel dynamischer geworden, ook als middenvelder. Uh, ik ben echt een box-to-box -box uh, speler geworden... En, uh, ik sta 19 minuten, sta ik overal. Ik verdedigend haal ik hem uh, onderhand van de lijn weg. Maar ook aanvallend, bij elke aanval ben ik uh, in de 16 en uh, voor de goal. En uh, daarom ben ik wel een stuk veranderd uh, ten opzichte van Nederland. Ik heb veel meer inhoud gekregen, ik ben veel sterker geworden. En denk je dan na, of doe je dat allemaal wel op gevoel? Nee, dat gaat, dat gaat op gevoel, want dan speel je op je plek en dan weet je weet je ruimtes. Uh... Ja, dat zegt, ik speel op mijn plek, maar je bent overal. Dat is ook niet je plek, dus je bent overal. Ja, maar kijk, sommige situaties ontstaan. Als, als, als, als de ruimtes vallen en, en je ziet mogelijkheden, dan doe je dat. En op linksbek ga je niet zomaar links-buiten lopen. Omdat je weet dat je met direct tegenstander te maken hebt. En ja, je kunt niet verwachten dat dat, uh, dat, dat in één keer overgenomen wordt. En op het middenveld heb je veel meer vrijheid om dat te doen. Ja. En dan nou zag ik je uh, afgelopen woensdag in die wedstrijd tegen Slowakije juist wel een paar keer gaan. En ja. toen werd je totaal over het hoofd gezien. Dat is lekker. Ja, maar ik denk dat je nog moet wennen aan elkaar. Misschien uh... moet je harder schreeuwen. Ja, misschien ook dat. Misschien moet ik me meer laten gelden. Dat, uh, het zit altijd twee kanten aan natuurlijk. En, uh, ja, ik, ik ben vooral, vooral blij dat ik uh, solide heb gespeeld. En dat daarna het aanvallende aspect komt, natuurlijk daar wil je graag in mengen. Maar dat is, dat is eigenlijk pas het tweede. En het belangrijkste is dat, dat ik uh, als verdediger laat zeggen, goed uit de voeten kom. En de rest is eigenlijk extra, want we hebben zoveel individuele kwaliteit. Dat verschil maken we altijd wel. Waarom heb je eigenlijk niet rug nummer vijf? Daar is me eigenlijk niet naar gevraagd. Want het gekke is dat Bouma dat nu heeft, die volgens mij toch meer te boek staat als een soort reserve uh, centrale verdediger. Ja, maar ja, misschien uh, worden we nog verrast. Ja, dat kan ook nog, ja. Zie je dat aankomen? Nee, ik zie het niet aankomen. Maar ik, wat ik zeg, misschien worden we nog verrast. En uh, dat maakt ook verder niet uit. Nummers uh, ja, vinden denk de mensen van de buiten vaak belangrijker dan, dan wij uh, spelen zelf. En, uh, je hebt al jongens die heel graag met een bepaald nummer willen spelen. Maar ja, dan kom ik bij een nummer 8 uit of zo. Maar ja, ik speel linksback, dus dan uh, heeft dat toch geen zin. 9 juni Nederland Denemarken. Sta je dan of zit je dan? Ik ga er nu vanuit dat ik sta, omdat uh, we zijn nu op de weg daarheen en uh, ik, ik focus mij nu gewoon op dat ik ga spelen. Sometimes I feel like the woman kicking as a burning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 Leave and Wonder Woman. Twee minuten voor half elf. Straks gaan we meer horen over het uh, schandaal van Italië. En we gaan straks nog even bellen met een van de televisiemakers... van Andere Tijden Sport. Die vannacht uh, de nacht van de sport hebben. Uh, de mooiste... Andere tijden afleveringen komen dan uh, nog één keer voorbij. Daarover later meer, zo tegen elfen. Eerst uh, gaan we even praten met uh, John van Zweden... de grote man van uh, Swansea City. Goedenavond, directeur en mede-eigenaar. Uh, Eén yep. van de directeuren, zo moet ik het zeggen. Uh, de club ook van uh, Michel Form. Die moet op zoek naar een nieuwe coach. Uh, Brandon Rogers vertrekt naar Liverpool. Uh, ja, de de club die de afgelopen seizoenen de grote naam... niet helemaal waar heeft kunnen maken... Dat is het nadeel van succes, meneer van Zweden, hè? Toch? Ja, dat is het nadeel van succes. Ja. Het is zo, dat uh, het komt ons niet onbekend voor. Uh, we hebben tien jaar geleden de club overgenomen. Het is nu al de derde keer dat het gebeurt dat, uh, dat het, uh, onze trainers weggehaald worden. Hou je er dan al rekening mee in het contract? Ja, ja dat uh, kan ik wel zeggen. We hebben ons lesje geleerd. Hebben, hoe heet dat, uh, voor Liverpool uh, hebben we toch een aardig bedrag. Uh, hij heeft net een vijfjarig contract bij ons getekend. Dat betekent dat hij in het vijfde jaar, als uh, het eerste jaar dus weg zou gaan, tot 5 miljoen zou uh, moeten gaan kosten. En dat, uh, dat is dus ook uh, gebeurd. Heppla. Ja, dat was in ieder geval uh, het goede nieuws. Het slechte nieuws is natuurlijk dat we dat eigenlijk helemaal niet wilden. We wilden ons liefst natuurlijk onze trainer houden. Want het ergens van het verhaal is natuurlijk, een trainer neemt gelijk zijn backroom staf mee. Wacht, nou, wacht even, wacht even, zijn uh, backroom staf, dat is heel erg Engels. Nee, ne dat ne ne geeft niet. Maar dat moeten we even uitleggen. Dat zijn assistenten, maar nog iets ja. meer ook. Ja, nog iets meer. Hij heeft, hij heeft bijvoorbeeld Colin Pascoe meegenomen, die al jaren een, een, Swansea, een Swansea legend is. Die jaren en dag bij Swansea het eerste helftel heeft gespeeld. Uh, hij heeft daarnaast een trainer meegenomen, een scout meegenomen. En ja, en hij was zelfs de kid lady meenemen die geloof ik op 50 jaar bij de club loopt. Dat hebben we dan een stokje voor gestoken. De, maar de, we zijn kid, lady, dat is, de kid lady is het? De, de, de, de die de shirtjes was, zeg maar. Ah, oké, okay. ik dacht dat ik was, maar dat is nee, nee, de kinderopvangster was. Nee, nee, de ja, uh, Dus we zijn alles uh, kwijt, maar we hebben ook voor, die, uh, voor de rest van het, uh, voor de andere drie stafleden we nog 2 miljoen kunnen beuren, Dus hebben we hebben nog 7 miljoen pond er aan overgehouden. Ja. Oh, 7 miljoen, miljoen pond, dat, ja, dat scheelt nogal wat. Want ik, ik zat me net te bedenken, als ik zie wie er allemaal weglopen, dan uh, is 5 uh, miljoen uh, nog te weinig. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, nogmaals, wij zijn helemaal niet uh, gelukkig en zeker niet op de manier hoe het gegaan is. Ik bedoel, kijk, we hebben in eerste instantie hebben ze netjes aan onze uh, voorzitter gevraagd uh, of ze konden praten met eh, uh, met Brandon. Toen hebben wij gezegd, ja, dat is goed. Dus zo'n grote clubkop voor je trainer moet je dat ook je ego streden. En vervolgens heeft onze trainer uh, gezegd, nee, ik heb nog een uh, job te doen bij, uh, bij Svansi. En toen dat. we uh, toen dachten we, naar het blijft. Maar ja, toen hebben ze uh, uh, de boer de boeren hebben ze geraan, hoe dat hebben ze nog benaderd uh, van gauw en. Nog een aantal trainers, maar ze wilden toch echt uh, Brandon hebben. Toen hebben ze ons een tweede keer verzocht om te mogen praten. Toen hebben wij gezegd nee, want hoe dat, uh, uh, we moeten geen onrust gaan lopen creë uh, creëren nou bij onze supporters. Nee. En Vervolgens hebben ze toch Brandon uh, achter ons rug om nog een keer benaderd. En die kwam toen met het verzoek dat hij toch weg wilde gaan. Omdat ja, hij zo'n uh, zo aanbieding van zo'n grote club kon hij toch niet uh, weigeren. En als ik heel eerlijk ben, ik, ik uh, ken Brandon persoonlijk. een van de, een van de fijnste mensen waar, ik, waar wij mee gewerkt hebben. Echt een is lieve man. Ja, ik groen hem ook, dat moet ik ook gewoon heel eerlijk zeggen. Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Maar, maar, maar chique is het natuurlijk niet van uh, Liverpool. Nee, als je op een gegeven moment kijkt, de regel, de regel is dat je eerst moet gaan vragen. Dan krijg je een antwoord. En dan ga je praten als dat mag. En als je de tweede keer nee zegt, ja, dan moet je dat ook respecteren. En dat hebben ze dus niet gedaan. Ja, maar wat voor regel is dat? Gewoon een, uh, een heerakkoord? Nee, ik, volgens mij is dat sowieso dat, uh, dat als je een speler weg wil halen, moet je ook eerst de club raadplegen. Je kan niet achter de rug van de, van de club een speler weg ja, gaan kapen. Oh, weet oh, je? Wat dan als je dat niet doet dan? Wat dan? Ja, niks. Er is niks dus, ja, nee. wat je zegt. Er staat geen straf op. En dan weet je dat nogmaals. kijken. Uh, we hebben er ook verder niet zo heel moeilijk om gedaan. Ja. Maar we zijn er wel ziek van. En uh, we zijn nu in onderhandeling met een, uh, met een nieuwe trainer. Ja. Welkom in de grote voetbalwereld, denk ik dan. Ja, dat kan je wel zeggen. We lopen wel een ja. tijdje in rond, maar dit zijn echte grote jongens waar je dan mee te maken krijgt. En uh, ja. daar leert u zelfs toch ook al wat van, denk ik dan. Ja, wel, het het je bijvoorbeeld? ik bedoel, kijk maar. Toen wij het overnamen tien jaar geleden, was het uh, de laatste club in de laatste divisie. En ik bedoel, we hebben het in tien jaar tijd hebben het aardig omhoog uh, geschopt en uh, middenmoot in de in de Premier League. Met, een, uh, met als enige club in de Premier League een uh, positief saldo op de bank. Dan denk ik dat uh, als de clubs in jouw spelers en in jouw trainer vindt, zo geïnteresseerd zijn dat ze er zoveel geld voor uitgeven, ja. dan is dat toch ook aan, uh, aan het bestuur uh, wel een compliment waard. Ja, en mooi voetbal. Dat, dat heeft Brandon Rogers er zeer zeker in geboven. En ja. ik hoop echt voor hem, en dat meen ik echt op de grond van hart, ik hoop echt dat hij bij Liverpool uh, succes Want het is natuurlijk een hele mooie club, het is een hele mooie uitdaging voor hem. En uh, ik ben ervan overtuigd dat hij daar gaat slagen, want hij is een super en een super manager. Ja. Ja. Maar goed, er moet een opvolger komen. Dus ja. ik kan me voorstellen dat dat uh, helemaal in de geest uh, van, uh, van Rodgers nu gaat gebeuren. Of is iedereen echt met hem mee nu? Is er niemand meer overgebleven? Uh, nou, nee, dat uh, moet een hele nieuwe staf uh, inderdaad uh, gaan halen. Dus wij, uh, wij zijn uh, in gesprekken met uh, met met, met uh, Graham Jones. Graham Jones, dat is, uh, dat, uh, die heeft al bij ons gewerkt uh, als assistenttrainer van uh, Roberto Martinez. Kent de club van binnen en buiten. En ik denk een uh, topkandidaat en dat ligt nu aan de handen van de voorzitter uh, wat, hij er ver, uh, wat hij er verder mee doet en die, uh, die is met die gesprekken bezig. dus ja, Er zijn nog meer mensen die op het lijstje staan. Ik zag uh, b yes van uh, van Brighton en ja, er zijn nog meer mensen. Maar ik, ik, ik, uh, ik, ik zelf denk en hoop dat het uh, Graham Jones wordt. Nou, mooi. We gaan het, uh, we ga, we gaan het afwachten. Nog één uh, slotvraag. Wanneer uh, komt u terug naar Nederland om uh, uh, Nielsen Club uh, verder te helpen? Je hebt wat wat gehoord bij ADO natuurlijk. <laughs> ja, uh, zijn, zijn, er zijn ook geruchten en ik uh, bedoel, ik, uh, ik heb nooit onder stoelen op stoel of bank gestoken dat ik uh, dat ik ADO niet helpen en hand uh, toe wil. Uh... Ik bedoel, ligt me net een naam hard als uh, Swansi. En ik, uh, ja, ik hoop dat daar ook uh, snel uh, een keer wat over uh, duidelijk naar buiten komt. Ja. Oh, dus het is al rond. Het moet alleen nog even bekend nee, worden. Ja, nee, er zijn een groep investeerders. Die zijn met de club bezig. En ja, hoe, dat verder, uh, hoe dat verder afvalt. Uh, nogmaals, kijk, je mag in, uh, je mag in voetballand, mag je, zoals je weet, uh, geen twee functies bekleden. Je mag niet bij twee verschillende clubs directeur zijn of uh, iets doen. Dus het zal niet in het, uh, in dit, uh, dit jaar in ieder geval uh, zijn. Want ik mm. wil nog uh, veel te graag in de ik wil nog zo graag in de familie blijven. Ja, dus het, uh, het scenario zou kunnen zijn nog één seizoen Swansea en vanaf volgend seizoen Aden Den Haag ja, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat zou ik eigenlijk meer als wij volgend jaar de club zouden gaan verkopen. Wat natuurlijk een mogelijkheid is. Ik bedoel, kijk, je bent een succesvolle Premier League club. En als je in ja. de Premier League succesvol bent, dan komen er rijke Russen en rijke Arabieren langs. Maar. maar als er rijke Russen en Arabieren langs komen, ja, dan zou je op een gegeven moment een keer overstap moeten gaan. Ja. En ik heb nooit onder stoel op bank gestoken dat ik nooit, uh, ik bedoel, ik ben ADO-man uh, in mijn hart en nieren. En dat ik zal uh, graag Aden willen helpen, dat zeker. Ja, ja duidelijk. Goed. Uh, en... Als, uh, je moet het verkopen als het succesvol is. En dat is nu. Goed, ja. um, uh, dank je vriendelijk. En uh, succes met Swansea komend seizoen nu al. Het gaat helemaal goed komen. We okay. we die in. Oké, okay, zo is het. Zo mag ik hey, het bedankt. door. Dank je vriendelijk. Okay. John van Zweden was dat. een van de directeuren en ook meide-eigenaar van Swansea. Die dus uh, net liet doorschemeren dat hij wellicht volgend seizoen wel actief is bij ADO Den Haag. En dan Swansea laat voor wat het is. Goed, wij laten het voetbal even voor wat het is. We gaan naar de Ladies Open, het golven. Na um, ja, de eerste dag staat uh, Christel Bouillon op een keurige zevende plaats. Twee slagen onder par en maar twee slagen achter een groepje leiders. Naast Bouillon momenteel in bloedvorm... doen op uh, golfbaan Broekpolder in Vlaardingen... nog zes andere Nederlandse profgoalsters mee. Uh, allemaal kunnen ze tegenwoordig leven van hun sport. En dat is een heel verschil met vroeger. U hoort verslaggever Ragna Niemeijer. De verdiensten van de vrouwen zijn maar zo'n 10 van die van hun mannelijke collega's op de Europese of Amerikaanse Tour. De cheque voor de winnaar in Vlaardingen bedraagt zo'n 37.500 euro... en met zo'n geldbedrag kun je vooruit. Sterker, je kunt vandaag de dag serieus leven van het golf... en binnenlopen bovendien, zegt Liz Wijma, de toernooidirectrice van het Deloitte Ladies' Open. Ja, er zijn er een aantal. Uh, Helen Alfredson hè, die, uh, doet nu mee, die is uh, 47 jaar... Die heeft heel veel toernooien gewonnen en ook heel goede sponsorcontracten altijd gehad. Dus uh, die uh, hoeft zich geen zorgen meer te maken. Nou, weet je wat het voordeel is? Je kan dan gewoon uh, een betere caddy veroorloven. Een betere hotel slapen. Het wordt gewoon allemaal wat comfortabeler. En daardoor ook makkelijker om goed te presteren. Het leven wordt makkelijker als je geld hebt. Zo is het vast, maar wat als je geblesseerd bent? Maandenlang je eenmanszaak in leven moet zien te houden zonder inkomsten. Zoals de Nederlandse Kira van Leeuwen uit Rotterdam. Is een normaal proefbestaan dan nog mogelijk? Uh, nou ja, dankzij mijn sponsors, uh, ik heb twee grote sponsors en uh, twee kleinere sponsors, uh, kan ik gewoon uh, eigenlijk zonder zorgen uh, ja, het jaar door. En het is natuurlijk wel zo dat je normaal gesproken ook wat prijsgeld uh, binnenkrijgt. Maar aan de andere kant heb ik ook vrij weinig uitgaven gehad. Dus uh, ja, daar maak ik me vrij weinig zorgen om. En uh, daar dus hoef ik me ook niet echt mee bezig uh, te zijn dit jaar. Dus uh, wat dat betreft mag ik van geluk spreken dat uh, deze mensen mij willen steunen ook. En, uh, hoe, hoe bijzonder is dat? Dat zij toch zo in jou geloven dat je daar gewoon van kan leven? Ja, het is uh, ook zeker in deze tijd is het uh, ja, best wel lastig om sponsors te krijgen. Uh, ik ken uh, deze mensen al uh, vrij lang. En uh, ja, het is ook gewoon een, ja, het is ook een kwestie van gunnen. En uh, ja, ze hebben ook vertrouwen. En, ja, ik, ik, ik heb dan wel mijn logo's uh, van ja, groep en Wortelboer op mijn uh, shirt. Uh, maar het is eigenlijk meer een soort van gunnen. En wat zij ook heel erg op prijs stellen... is dat je gewoon heel vaak met hun de baan in gaat... en uh, hun op de hoogte houdt van hoe het gaat. Dus dat is wat zij heel erg waarderen ook. Het verhaal van Van Leeuwen bewijst dat vrouwen golf volwassen is geworden. En het voorbeeld is natuurlijk Christel Bouillon. Opgeklommen tot de nummer één positie in Europa... En daar hoort ook meer en meer bekendheid bij. Hoe je was herkend op straat? Dat mensen toch opeens denken van, hé, hey, dat is die kleine golfer. Nou, heel af en toe. Dat er wel eens uh, een golfer dan uh, mij herkent en zegt van een eh, kristalbouillon ja, dan, Of weet je, dat, dat, dan hoor je het wel eens een beetje dat iemand het zegt. maar is dat het schrikken? nooit. Nee, joh, het, het, is, het is wel grappig. Ik bedoel, ik, ik hoop dat het niet uh, zoals uh, en uh, Snijder ooit gaat gebeuren. Dat je bijna niet over straat komt, maar dat zal zeker niet gebeuren. En, uh, het is wel eens leuk. Je, je kijkt er wel van op, ja. Um, Nou ja, ik, ik doe gewoon mijn eigen ding. En uh, ja, ik genut haar heel erg, want ja, ze speelt gewoon uh, ontzettend goed. Uh, ook goed voor de, voor de aandacht, voor damesgolf eindelijk in Nederland. Maar ja, uiteindelijk wil ik ook gewoon dat soort prestaties neerzetten. En ik, ja, ik stippel gewoon mijn eigen weg uit. Het is wel mijn doel om uiteindelijk ook gewoon toernooi op toe te, op toe te winnen. Dus, ja. wat, wat zie jij bij andere Nederlandse meisjes die ook de profstatus hebben? Redden die het ook? Ja, volgens mij wel. Dus uh, ik vind dat we het allemaal wel uh, goed voor elkaar hebben. En het is ook gewoon mooi dat we nu met z'n zessen zijn op Tour. En een paar jaar geleden was uh, Marjette de enige. En ja, we zijn nu met z'n zessen. En ja, Damenschool groeit gewoon in Nederland. En hopelijk kunnen wij met z'n allen ook gewoon zulke prestaties neerzetten... dat er meer aandacht komt voor op de, op de Nederlandse televisie en de radio. <laughs> ja. En mocht het met het golf uiteindelijk niks worden, dan kan ze altijd nog schrijfster worden. Want tijdens haar rugblessure schreef Kira van Leeuwen een kinderboek. Ja, ik. Uh... Ja, door mijn blessure had ik wel tijd over. Uh, het is een kinderboek, 10+. Plus. Uh, het heet De Geheugenpaleizen van Tiara. Het is een uh, fantasieverhaal. Uh, ja, ik vond het gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik was er ooit aan begonnen. En ik ben niet iemand die ja, stil kan zitten op de bank en niks kan doen. Ik moet iets doen. En, uh, ja, hier kon ik al mijn creativiteit in kwijt. En, dus dit was een uh, hele mooie uitlaatklep. Ja. En het heette? De geheugenpaleizen van Thierry Dat u het maar weet. Morgen uh, dag 2 van de Ladies Open in uh, Broekpolder in Vlaardingen, Vlaardingen, ik moet goed zeggen. En dan het omkoopschandaal in Italië. Dat breidt zich maar uit, uh, raakt steeds meer de nationale ploeg. Justitie uh, doet nu ook onderzoek naar uh, Gianluigi Buffon, de onbetwiste eerste keeper van Italië. Vanavond stond hij ook in het doel. Italianen verloren trouwens met 3-0 van Rusland. De bondscoach, Prandelli, die zin speelt er zelfs op... dat Italië misschien maar niet meer mee moet doen aan het EK. Basmesters in Italië, goedenavond. Um, goedenavond. Buffon stond wel gewoon in de basis uh, in het oefenduel met, uh, met Rusland. Is dat een signaal van de bondscoach, denk je? Nee, er is een uh, regel inmiddels opgesteld... dat alleen spelers die daadwerkelijk officieel worden onderzocht door justitie... dat die niet mee mogen doen. Dat is de lijn. En bij Buffon is er alleen een soort van zeg maar vooronderzoekje aan het plaatsvinden... rondom anderhalf miljoen euro die hij in de afgelopen jaren zou hebben overgemaakt... naar een sigarenboer waar gegokt werd. En niemand weet wat daar precies uh, achter zit. Buffon heeft dat niet kunnen verklaren. En daarom zijn er nu ook verhalen rondom deze uh, geldovermaking door Buffon. En Buffon zelf zegt... Ja, uh, ineens wordt, is, is alles verdacht. Maar... Die zegt dat dit iets, iets bijzonders is. Men, hmm. de, men heeft het idee dat nu alles rondom het Italiaans elftal verdacht is. En, uh, en zo probeert men zich een beetje te verdedigen. Ja, maar ik, ik uh, hoor die Italianen al reageren. Dat, uh, dat er wordt gezegd, er is anderhalf miljoen naar een sigaren, sigarenwinkel overgemaakt. In Buffon zegt dat er niks aan de hand is. Ik bedoel, alsof dat iedere dag gebeurt. Dat, hoe reageren ze? Nee, die Italianen, maar dat was al eerder zo deze week. Die hebben er echt de buik vol van. Die hebben echt zoiets van wij verdorie, wij zitten hier in crisis, wij moeten extra belasting op ons huis, op de benzine gaan betalen en die overbetaalde voetballers die gaan ook nog eens uh, gokken en laten zich beïnvloeden laten wedstrijden beïnvloeden het spel is niet meer eerlijk uh, om nog meer te verdienen dan ze al verdienen. Dus uh, er is weinig uh, vertrouwen en, uh, en, en waardering voor die voetballers op de site van de Republika was er ook al een soort van um, enquête met de vraag, moeten we nog naar het EK gaan of niet? En een meerderheid van de Italianen die daar antwoorden, die zei, nee, we moeten niet meer gaan. Mm. Zo is de stemming hier. Ja, Prandelli, de bondscoach, heeft ook zoiets gezegd. Hè? Die zegt, van als het in het belang is van voetbal... dat we niet deelnemen aan het EK, dan gaan we gewoon naar huis. Hoe serieus moeten we dat nemen? Ik denk dat het een, een dubbele bedoeling heeft. Ik denk dat Prandelli echt wel meent en, en vindt... dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan voetbal... En dat uh, uh, ja, als er echt uh, de corruptie uh, een grote schaal uh, begint te krijgen in het voetbal, dat daar iets aan gedaan moet worden. Maar hij probeert met deze opmerking een soort van uh, zijn terrein weer vrij te vegen. Hij zegt, ik wil over voetbal praten. En als, we dat, uh, als anderen willen dat we dat niet meer doen, als er een kruistocht moet komen, oké, okay, dan doen we dat. Dan gaan we niet meer naar het EK. Maar als we wel willen gaan, dan moeten we ook de ruimte krijgen om ons daarop te concentreren. Want dat krijgt het Italiaanse elftal op dit moment niet. Nou. Een paar uur na de opmerking van Crandelli zei de minister van Binnenlandse Zaken... die zei, Italië moet gewoon naar het EK gaan. Forza Italia, we moeten daar laten zien dat wij een land zijn... Die wat, dat wat voor elkaar kan krijgen op sportief gebied. En daarmee lijkt, denk ik, uh, natuurlijk zullen de onderzoeken doorlopen... maar ik denk niet dat er veel twijfel is. Italië gaat gewoon naar het EK. Het zou me erg verbazen als dat niet zo zou zijn. Ja, en de vorige keren dat er zo'n groot schandaal was... Uh... Weet je nog goed afliep? Twee keer wereldkampioen. Ja, dus, uh, inderdaad. Ja. En dat wordt hier volop gezegd ook. Uh, het kan natuurlijk een enorme stimulans zijn voor de Italiaanse voetballers om zichzelf te bewijzen. Ja, duidelijk. Goed, we wachten af wat de dag van morgen weer gaat brengen in Italië. Nooit rustig daar, ook bij jou op de achtergrond niet. Dankjewel, Bas Mesters. Okay,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 De Dijk en de Blues verlaat je nooit. Eerder zei ik u al dat we nog even gingen luisteren naar Anja Robben. Nou, dat moment is nu. Um, hij had nog wat vrijgekregen van de bondscoach. Na de verloren Champions League finale. Maar traint en speelt nu volop mee. Bas Stigler sprak met hem. Is je hoofd leeg? Ja, nou ja, goed leeg. Leeg en ook weer vol. Ik bedoel, uh, we zijn gewoon weer bezig met de voorbereiding. Op, op die eerste wedstrijd uh, van het EK. En natuurlijk, uh, je komt binnen na. Ja, na zo'n zo Champions League finale, na een vol seizoen. En dan, uh, ja, dan moet je dat snel verwerken. En dan denk ik dat het heel goed is dat je weer een nieuwe uitdagingen hebt. Kijk, als je op vakantie gaat, dan uh, ik denk ik dat je dan niet zo'n hele leuke vakantie hebt. En nu uh, kun je weer. Uh, ja, je, je moet, je wordt gedwongen om de knop weer om te zetten. En, om weer uh, op, op iets nieuws te, te gaan richten. Maar dat zeggen voetballers vaak. Hè? Het knopje moet worden omgezet. En dat klinkt altijd zo makkelijk. Ja. Maar dat lijkt mij helemaal niet zo, niet nee, zo makkelijk. Nee. nee, dat is ook niet zo. En, uh, ja, je hebt nog regelmatig momenten dat je natuurlijk terugdenkt aan die, aan die Champions League finale. En, uh, uh, dat is nu nog steeds zo. Alleen goed, op het moment dat ik uh, hier bezig ben met het Nederlands elftal... En ik, en ik sta op het veld en ik ben aan het trainen of ik ben aan het spelen... Ja, dan, uh, dan ben ik volledig daarmee uh, mee bezig. En dan, uh, ja, dan is dat denk ik juist uh, een goede afleiding. Ook. Sta je misschien ook om die reden wel te trappelen om naar Polen te gaan? Want dan is er een soort nieuwe start. Hè? Hier in Nederland hebben we het eigenlijk nog steeds over die finale en kijken we vooral terug... En misschien als we straks in Polen zitten, dan hebben we het alleen nog maar over Denemarken. Ja, ik moet zeggen, ik heb dat zelf niet. Ik heb nu eigenlijk sinds, het, sinds dat ik hier bij zelf Elftal ben, uh, dat ik juist al alweer aan het vooruitkijken ben. Ook eigenlijk hier wel, uh, tijdens het trainingskamp. Ik ben nu gewoon bezig met, uh, ja, met het EK en uh, je bent nu volop in voorbereiding. Dus uh, ja, ook tijdens trainingen en tijdens de oefenwedstrijden ben je gewoon bezig om top aan, aan de stad te verschijnen volgende week. Wat was voor jou het voornaamste verschil tussen die eerste twee oeverwedstrijden... Bulgarije en Slowakije? Eh, los van het feit dat je in de eerste niet speelde of een stukje... en in de tweede helemaal, maar wat was voor jou het verschil? Je bedoelt persoonlijk of gewoon... Voor... Nee, maar Als je kijkt naar het elftal en hoe dat functioneerde. Ik denk dat we wel een stapje hebben gemaakt inderdaad in die wedstrijden. Kijk, je moet niet vergeten denk ik dat we... Tenminste, ik ben daar zelf niet bij geweest helemaal, maar wat ik, wat ik heb gehoord is dat er gewoon heel zwaar getraind is. En dan, dan, dan met het reizen erbij, uh, niet om dat nou als een excuus te gebruiken, maar goed, uh, je zag dat er gewoon uh, in de eerste wedstrijd, wedstrijd met name veel, veel fouten werden gemaakt nog. dat uh, uh, ja, leek een beetje een gebrek aan concentratie en ik denk dat de tweede tweede wedstrijd dat het gewoon een, een stuk beter was. En uh, ja, dat we ook uh, in de organisatie denk ik wat, wat, wat beter ook stonden. Ja. ja, en mag je ook zeggen dat met die buitenkanten waar jij en Avelay dan stonden, dat door de diepte die daardoor ontstaat ook het aanvalspel eigenlijk veel makkelijker oogt? Ja goed, uh, wij zijn natuurlijk weer twee hele andere spelers dan, uh, dan Rafael en, en, en Robin die, die in de eerste wedstrijd speelden. Uh... Ja, ik bedoel ermee te zeggen, is het niet zo als je een paas wil geven heb je twee mensen nodig. Namelijk eentje die hem geeft en eentje die hem ontvangt. en jij bent meestal de laatste. Ja, normaal gesproken wel, ja. Uh, je bent natuurlijk ook nog wel eens eentje die, die hem geeft. Hè. De voorzet of de laatste paas. Maar goed, uh, ja, je bent natuurlijk ook inderdaad helemaal met jongens... Die, die een fantastische paas in huis hebben. En die hebben wij in de ploeg. Uh, moet je daar gewoon goed op anticiperen. En, uh, ja, en inderdaad ook de diepte in om, om, om een steekbal te ontvangen. Ja, je zegt, we, doen, we hebben een stapje gezet. Is dat ook nog weer puzzelen nu? Dat je ook een keer weer probeert om naar het team te komen dat je wil... Het gekke is namelijk dat je aan de andere kant straks weer precies hetzelfde elftal de wei instuurt dus waarmee we op het WK gevoetbald hebben. Ja, maar ik denk dat het ook een kwaliteit is van deze ploeg. Ik bedoel, we hebben nog, nog steeds. Uh, ik bedoel, we worden allemaal wel weer een jaartje ouder. Maar goed, uh, je bent natuurlijk al heel lang bij elkaar. En ik denk dat het, dat, dat alleen maar goed kan zijn dat je straks uh, heel veel dezelfde namen op het, uh, op het EK terug zal zien als, als, als twee jaar geleden. En, uh, dus wat dat betreft denk ik dat dat, dat, dat wel positief is, ja. Ja, um, je zegt wat ouder, wat wijzer. Ik las een, uh, een interview met Van der Vaart en Sneijder. Die zeiden, als we nou weer de finale halen... dan weten we in ieder geval wel wat we wel en niet moeten doen. Dat hebben we ook geleerd. Ja, maar ik denk dat dat sowieso... Uh, dat, dat, dat zijn allemaal uh, ervaringen ook van, van, van nederlagen en van teleurstellingen. Ik denk dat je daar alleen maar sterker van wordt. En dat je die ervaring absoluut meeneemt naar na een volgende finale... Uh. Ik heb het nu zelf uh, ervaren. Ik uh, ja, kan niet helemaal, uh, kan niet helemaal uh, <laughs> positief praten. Maar goed, uh, ik denk dat wij. Uh... Dat wij zelf uh, in de finale van de Champions League heel anders voor de dag kwamen dan twee jaar geleden, die twee jaar geleden tegen Inter. En, uh, alleen goed, uh, we winnen hem weer niet, maar goed. Uh, ik denk dat dat wel iets is, dat je op het moment dat je een, een teleurstelling hebt of je hebt een, een verloren finale. Dat, dat, dat is absoluut een... Uh, ja, voor de toekomst op dat moment wil je dat niet geloven en wil je daar absoluut niet daarover praten. Maar voor de toekomst is dat wel iets wat je aan ervaring mee kan nemen. Ja. Arjen Robben. En dan de zesde dag van de Open Franse Tenniskampioenschappen. Marcella Mesker in Parijs. Dag Marcella. Hallo. Beide nummers 1 van de wereld op de baan. Azarenka uit Wit-Rusland en de Serviër Djokovic. Hoe hebben ze het gedaan? Nou, heel makkelijk. Djokovic speelde niet alleen tegen zijn tegenstander Nicolas de Vilder. Een 32-jarige Fransman, uh, wildcard, in het kwalificatietoernooi. Nummer 286 van de wereld, dus geen partij voor Djokovic. 6, 1, 6, 2, 6, 2. Het was een race tegen het daglicht, want hij begon heel laat. En, uh, nou ja, eindigde tien minuutjes eigenlijk voor het uh, tijdstip dat uh, de umpires het uh, afsluiten. Dus hij won makkelijk en net als uh, de nummer 1 bij de vrouwen Azarenka. Zij versloeg uh, de Canadese Wozniak in uh, twee sets. Ja, Oké, okay. en dan uh, Roger Federer en gewoon... Martin Del Potro door naar de achtste finales. Federer had het niet makkelijk, hè? Nee, weer niet. Weer een nee. setje verloren van de Fransman Mahu. Vorige ronde ook al. Dus ja, Federer nog steeds niet in topvorm. Maar goed, hij haalt de vierde ronde wel... En uh, ja, wat betreft belt Potro een beetje geblesseerd aan zijn knie. Maar vandaag toch uh, heel behoorlijk in vorm tegen de Kroate Marin Silic. Verloor geen set. Dus uh, ook de Argentijn naar de vierde ronde. Ja. Verder uh, moet nu in de achtste finale tegen die Belg, Goffin. Of Goffin, moet je waarschijnlijk zeggen. Dat is een, uh, volgens mij een man met een verhaal, of niet? Ja, absoluut. Dat is uh, de story van vandaag. 21-jarige jonge Belg. Uh, de jongste deelnemer die nog in het toernooi zit. Nou, hij ziet eruit als 12. Hij is klein, hij is tenger. Maar hij speelt geweldig. Hij verloor dus laatste ronde kwalificatietoernooi. Haalt nu de vierde ronde. Want ja, met een beetje gelukkige loting. Uh, won hij vandaag van de Paul Cubot. in drie sets. Nou, het was een feest voor de Belgen. Er zaten er honderden bij baantje 7. En ja, het was zingen, het was juichen. En die uh, Golfin, die mag nu tegen zijn grote idool. van wie die vroeger allemaal op de muur had in zijn slaapkamer. Hoort je Vedere spelen in de vierde ronde? Ja, ik heb hem even snel gegoogeld. Hoe oud is die jongen nu? 21. Ja, hij ziet er inderdaad uit. Dat moeten mensen thuis ook maar eens doen. David Koffer. G-O-F-F-I-N. Het is uh, inderdaad bizar. Je geeft hem uh, een kwartje voor een ijsje als je hem ziet staan. Maar hij kan wel tennis in ieder geval. Dan even naar de vrouwen. Waren daar nog verrassingen? Ja, zeker. De nummer drie, Agnieszka Radwanska, de Poolse, die het eigenlijk het hele jaar zo goed doet, niet voor niets drie was geworden op de wereld, ja, die verloor... Kansloos van een oud winnares hier, de Russin Koetsnetsova. Van wie we een paar jaar weinig hebben gehoord. Die had een beetje moeite met motivatie. Maar ja, die heeft sinds een week een Argentijnse coach, Herman Gumi, oud-tennisser. En die laten weer tennissen zoals ze in de beste dagen speelden: veel spin, lekker gravel-tennis. Uh, niet dat vrouwen eenzijdige tennis van het harde meppen. Nee, dropsortje, afwisselen, veel spinslagen. Nou, die sloeg Adwanska eraf. Uh, twee sets, die, de Poolse was kansloos. Dus grote verrassing toch wel bij de vrouwen. Ja, en morgen Arashka Rus... Tegen die Duitse volgens mij, uit mijn hoofd? Als ik, uh, ja, Julia Gurgus. Ja, ja dat, dat, dat, dat wordt een grote test. Um, sterk hoor, die Duitse, die is uh, geplaatst. Uh, uh, wou vandaag geen uh, interview geven aan onze televisie, dus die is al heel gefocust. Die denkt, ik heb een goede loting, ik ga naar die vierde ronde. Ik zag haar vandaag ook even bij de Duitse tv. Die ziet er serieus uit, dus dat wordt een uh, pittige partij voor Rus. Hoe laat ongeveer? Laat, helaas, voor ons. Vierde partij op 1. Daar speelde ze ook uh, haar tweede ronde voor Rust. Dus dat is leuk, dat is dan bekend. Dus ja, dat wordt een uh, uurtje of zes, schat ik in. Ja, mooi. Gaan we morgen uh, opwachten. Gaan we het volgen hier ook bij de NOS. Dankjewel voor ja. vandaag weer, Marcella Meske. En dan Dirk-Jan Roel even aan de telefoon. Televisiemaker uh, van onder andere Andere Tijdensport. Goedenavond, Dirk-Jan. Goedenavond. Het wordt een bijzondere nacht. Lekker, niet al te lange, maar wel fijne nacht. Ja, ja want, Nog een uurtje. Uh, ja, nou, of een uurtje dan uh, beginnen jullie met uh, ik ben er de helemaal uh, klaar voor, hoor. de nacht van de sport. Ja, ik hoorde je vanmorgen Felix Meulders zeggen dat je het met een biertje ging kijken. Dus uh, zeker. Ja, het is uh, koud. Uh, uh, vertel even wat, je, wat jullie gaan laten zien vannacht. Nou, wij bestaan vijf jaar en we hebben gekeken naar welke in die vijf jaar... welke de beste uh, of de mooiste voetbalonderwerpen waren over het EK die we gemaakt hebben. Nou, en dat zijn we vanavond zien we dus uh, het EK van 88. De Zegentocht he, geheten. Van Eindhoven dat... Amsterdam. Ja, dan reconstrueren we eigenlijk de hele reis van, uh, van Eindhoven naar Amsterdam. En daar wordt onder andere het mysterie, van de, de, of, nou, het, mysterie het, het misverstand van de verzonken woonboten opgelost. Want er wordt nog steeds gezegd dat er allemaal woonboten zijn gezonken. Nou, dat is tot achter de komma uitgezocht. Er is geen woonboot gezonken. En dat uh, kunnen jullie vanavond dus weer een keer zien. En daarna gaan we naar het EK 96. Het, uh, ja, Dat was de kabel. Uh, Engeland, uh, Davids, Hiddink. Je, je kent het hele verhaal. Zwart tegen wit. Hoe dat zit met, met Bogarde zit daarin. En uh, Maarten Oldenhof namens Ajax. En daar komt vooral naar buiten... Rodot de Boer zit er trouwens ook in. Daar komt vooral naar buiten dat het, het conflict in het Nederlands zelf... Toch eigenlijk een conflict bij Ajax was. Met, uh, ja, waar, waar geld gewoon vooral een rol speelde. Meer geld... Als probleem dan huidskleur. En vervolgens gaan we naar het WK 98. Dat is twee jaar later, dat is weliswaar geen EK. Maar dat is, hoort echt bij 96. Omdat Hiddink en Davids toen elkaar weer in de armen hebben gesloten. Letterlijk zelfs. En de manier waarop Hiddink dat heeft gedaan is... Uh, nou ja, dat is echt voor, voor mensen die een bedrijf leiden ook heel leerzaam. Namelijk de neuzen via een brief die iedereen moest ondertekenen. één kant op uh, laten, laten gaan. Je hebt minuut. Ik heb nog één minuut. Dat ja. gaat uh, 88 daarna. Dat is eigenlijk de aanloop naar 88. Iedereen weet die de sport volgt dat het bijna helemaal mis was gegaan. Omdat er een jongen uit Os een bom had gegooid op het veld van, het, uh, van de Kuip. Cyprus. nederland ja. Cyprus. Die bommengooier uit Os praat in andere tijden sport uh, over zijn daad en Hoe dat gegaan is. Ja. En als laatste hebben we wat wij de afgang noemen: het EK van 1976. Twee jaar na de verloren finale in uh, München, 1974. Praten van Hanegum, Kruijen en anderen zeer openhartig over wat daar allemaal misging. Dat was een gigantische partij. Ja, Rode ja, ja. kaart. Een ja. schande, de wereldspakken, schande van. Ja. Wat ging daar mis? Goed, nou, hoe, la hoe laat? Wel Kort net? over twaalf, straks. Op Nederland? Op Nederland 1. Nederland 1. 1. Oké, okay, ik ga kijken. Dankjewel. Dankjewel Leven. Sovereen, met het Oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Nog een heel fijn avond.